De Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gaat mogelijk morgen dicht. Bij Dordrecht kan het water in de komende dagen over de kade stromen. De gemeente stelt daarom zandzakken beschikbaar aan inwoners. Verder is de Hollandse IJsselkering bij Capelle en Krimpen sinds vanochtend dicht vanwege de hoge waterstand. Waterschap Rivierenland zorgt bij de Lek en de Beneden Merweden voor permanente dijkbewaking.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 De Amerikaanse republikein Rick Perry blijft in de race om presidentskandidaat te worden. Bij de eerste voorverkiezingen in Iowa kreeg hij maar 10% van de stemmen. Hij zei dat hij naar huis ging om over zijn positie na te denken... maar besloot toch zijn campagne voor te zetten. Michelle Beckman is wel afgehaakt. Het weer dan nog, van tijd tot tijd veel regen. Langs de kust kans op storm, windkracht 9. Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten. En langs de kust opnieuw kans op storm. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Hartelijk welkom bij Casaluna. Samen voor ons eigen. Misschien kent u die leus nog wel van Code B. Nou ja, die blijft eigenlijk actueel. Ik heb vandaag twee gasten in de studio en zij schreven een pamflet. Nou, een pleidooi misschien, mag je het ook wel noemen, voor publieke waarde. Want, zeggen ze, we zijn individueel wel gelukkig, maar we zijn ontevreden over de publieke zaak. En hoe komt dat? Omdat we die uitsluitend vanuit ons eigen belang waarderen. Hartelijk welkom, Albert-Jan Kruiter en Elke Blokker. Dank je. Dank je wel. Ja, ik zeg eerst even, als u die uitzending wilt terugluisteren, dan uh, kan dat via onze... Podcast, kijk daarvoor op kazeluna.ncrv.nl. En als u denkt, hoe zien die gasten eruit? Voor een foto kunt u terecht op onze Facebook site, dat is Facebook. /Kazeluna. En u kunt ons ook nog volgen via Twitter, hashtag Kazeluna. Goed, oké, okay. nou, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Ja, ehm. Um ik dacht, we moeten de mensen niet afschrikken door meteen met allerlei theorieën aan te komen. Het uh, pleidooi wat jullie hebben geschreven, dat begint ook met uh, voorbeelden. Hè? En ik vond het zelf heel goed werken, omdat ik meteen dacht: van ja, dat is waar jullie het over willen hebben. Um, wie zullen we eruit pakken? Paula, de oppasoma. Even beschrijven dat voorbeeld. Zodat ook uh, de luisteraars denken: van ja, aan de hand van die voorbeelden gaan we beter snappen hoe het uh, pleidooi in elkaar zit. Nou, we beginnen inderdaad met een aantal voorbeelden. Met vijf. En eentje is Paula. En Paula is uh, een jaar of drie, 64 en, en die past al jarenlang op haar, uh, op haar kleinkinderen. Dat doet ze ook naar volle tevredenheid uh, uh, van haar kinderen. Ja. Um, en uh, op een gegeven moment uh, gaan die kinderen haar betalen met behulp van een gastouderschapsvergoeding. En dan krijgen ze 6 euro per kleinkind uh, per uur, wat daar al gauw 1000 euro bruto per maand uh, oplevert. En uh, dat doen heel veel uh, mensen, waardoor die regeling gelijk eigenlijk uit de klauwen loopt. En uh, ja, dat wordt toch een flinke financiële tegenvaller uh, voor de overheid, waardoor ze uh, ja, ten eerste het uurtarief gaan terugschroeven, mm -hmm. uh, maar dat leidt nog niet tot voldoende bezuinigingen. Dus gaan ze regels stellen aan de oppaslocatie, waarin in dit geval Paula haar kleinkinderen uh, opvangt. En dat is gewoon haar ouderlijk huis, uh, waar haar eigen kinderen ook zijn opgegroeid. Dus moet ze brandmelders gaan ophangen. Ze moet een EHBO-diploma uh, uh, halen. Ze moet een MBO-2. Niveau uh, verpleegkundige opleiding moet ze doen. Ze moet een vluchtplan maken. Ze moet bewijzen dat ze weet waar de stopcontacten zitten. Ze moet een contract sluiten met haar kinderen via een gastouderbureau. En uh, zo zie je dat die overheid steeds meer regels opwerpt. Uh, terwijl het hier feitelijk gewoon gaat op een oma die op haar kleinkinderen past. Ja, ander voorbeeld. Nog eentje. Willem. Willem is een dakloze. Willem ja, ja, Willem is een dakloze die... Uh, in Rotterdam al een jaar of anderhalf uh, ja, bivakkeerde in de daklozenopvang. En uh, op een gegeven moment he, is, er, uh, is er nieuw beleid uh, uh, uitgevonden. En dat nieuwe beleid houdt in dat daklozen moeten worden gestimuleerd... om zelfredzaam te worden, om weer uh, uh, nou ja, de, de samenleving uh, uh, in te treden... en weer een normaal leven op te pakken. En om dat te kunnen uitvoeren heeft de overheid het beleid uh, gedecentraliseerd... dus naar gemeenten toegebracht. Uh, toe Die krijgen daar geld voor. En opeens werd het belangrijk voor de ene grote stad... om alleen maar zijn eigen daklozen op te vangen. En uh, uh, werd dus aan Willem verteld... dat hij niet lang genoeg in de stad waar hij bivarkeerde... Uh, verbleef om stadseigen daklozen te, worden, uh, te mm. kunnen worden genoemd. Vervolgens werd hij teruggestuurd naar de stad waar hij daarvoor zat. Maar Willem is een zwerver. En Willem zwerft dus al jarenlang door Nederland heen. En hij werd dus teruggestuurd. En prompt had die andere stad... exact hetzelfde beleid... Uh, uh, uh, nou ja, net van kracht uh, uh, gemaakt. En daardoor... kon hij daar ook niet worden ingeschreven. Dus Willem die raakte daardoor... eigenlijk verstoken van hulp. Terwijl het dakloze beleid juist beoogde... om betere hulp en meer hulp... aan Willem te geven, zodat hij weer... Nou ja, terug op ja. de rit kon worden gebracht. En dat is nou ja, precies ja. wat er gebeurt. Het zijn twee voorbeelden die, die jullie noemen. Er staan er meer in. Wat is de, jij noemde het al even. Wat is de gemeenschappelijke noemer van al die voorbeelden? Wat is hier aan de hand? Bij, bij, bij zowel een, de oppasoma als die zwerver Willem... of ook uh, mensen die uh, uh, illegale polen inhuren om hun uh, om keuken te verbouwen... Wat, waarom hebben jullie die, die voorbeelden aan het begin van jullie pleidooi uh, genoemd zo expliciet? Want er is steeds iets aan de hand wat, wat op elkaar lijkt, hè? Ja, nou, de rol van de overheid hierin. Om het heel abstract te zetten uh, uh, duidt het volgens op... een forse breuk tussen de samenleving en de overheid. Uh, wat al die voorbeelden ook gemeen hebben is dat... de relatie tussen overheid en samenleving alleen nog maar vorm krijgt via financiële relaties... Mm -hmm. Dus die overheid probeert met financiële prikkels die samenleving te sturen. Waardoor die samenleving alleen maar meer vanuit zijn eigen portemonnee gaat denken. En vanuit zijn eigen belangen gaat denken. Waardoor je juist het collectieve element afbreekt. Dat hebben al die voorbeelden gemeen. En dat doet de centrale overheid niet alleen met de individuele burger. Maar nu ook steeds meer met gemeenten. Dus... Uh, de wet werk en bijstand, uh, de jeugdzorg nu, de waaijongen... het wordt allemaal overgeheveld naar de gemeente. En die worden financieel geprikkeld om zo min mogelijk mensen te helpen. Want dat levert ze geld op. Dus de Rijksoverheid probeert vooral met financiële prikkels te sturen. En uiteindelijk, dat is de rode draad door al die mm -hmm. voorbeelden... wordt precies het omgekeerde bereikt als wat eigenlijk beoogd werd. Hm. Ja, ik eigenlijk een sneeuw. Het is allemaal goed bedoeld en het pakt gewoon eigenlijk rampzalig uit. Want jullie zeggen ook van nou, we zijn eigenlijk best gelukkig... maar tegelijkertijd gaan er ontzettend veel dingen uh, ja, verkeerd. En zijn we ontevreden over de publieke zaak? Ja, het is, uh, het is sneu dat het verkeerd uitpakt. Uh, wat eigenlijk nog sneuier is, is dat er niet van geleerd wordt. Uh. Uh, dus uh, die samenleving zit zo complex in elkaar, dat weten we allemaal. En het is... Uh, het is ook niet bewust dat die centrale overheid dat doet. Uh, we hebben de, de hoogst opgeleide en beste ambtenaren ter wereld ongeveer in Nederland. En die doen allemaal heel erg hun best. Alleen het is de tragiek van de goede bedoelingen. Mm. En het geeft ook niet zolang je maar zegt laten we waakzaam zijn waar het misgaat. En daar het beleid op aanpassen. Maar dat gebeurt dus niet. En dat is wel uh, sneu. Ja. En hoe dat zo gekomen is, dan gaan we het zo meteen nog... Uh... Over hebben. We gaan eerst luisteren naar het antwoordapparaat. Dat is gisteren ingesproken door mijn collega Helco Span. Er is één nieuw bericht. Hoi, Mieke, met Helco, jouw gasten.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 Misschien wil jij maar antwoorden? Ja, poe, ik denk dat ik daar binnenkort uh, achter ga komen. Uh, omdat ik uh, binnenkort voor het eerst uh, vader word. En ik, uh, ik kijk nou ik al uit naar, ja, <laughs> kijk nou uit naar het bezoek van het consultatiebureau... waarin ze mij gaan vertellen dat ik allerlei traphekjes moet gaan, uh, oh. moet gaan installeren. Uh, en daar, uh, ja, daar denk ik eigenlijk... Uh, zo het mijne van. Ik, ik, ik zie daar naar uit. Zometeen, zo, sowieso moet je natuurlijk met een, met een baby om de klipklap naar een consultatiebureau. Ja, ja, ja, dat zal ongetwijfeld... Ja, voor mij is dat allemaal een nieuwe ervaring. Maar ik denk dat ik daar wel een aantal keren tegen die overheid ga aanlopen. Ja. Waarvan ik denk van... nou. Misschien uh, had ik dat zelf ook uh, kunnen bedenken. Precies, en je heb helemaal ja, geen zin om mijn eigen baby voortdurend te laten controleren door jullie. Bijvoorbeeld. Ik weet het zelf ja. wel. Ja. Terwijl vroeger mensen dat gewoon zelf wel wisten hoe ze met een baby om moesten. Gaan. Ja, of ik bel mijn moeder. Ja, ja precies. Maar goed, ja, je kan ook zeggen van die overheid bedoelt dat inderdaad ook weer goed, omdat er ook heel veel mensen zijn bij wie het misschien niet goed gaat. En die worden op die manier uh, niet. Uh, worden die op een goede manier begeleid. Ja, dat is de, maar dat is ook telkens inderdaad uh, uh, wat er gebeurt. De bedoelingen zijn heel goed, alleen ja. de, um, de uitzonderingen bepalen de regel. En um, daardoor um, nou, komt zeg maar 90% van, die, uh, uh, van de, nou ja, in dit geval de ouders, die het, uh, die het goed doen en die het al uh, uh, um, ja, het goede... Uh, feitelijk in praktijk brengen... die worden ook geconfronteerd met, die, met al, die, al die regels. En die overheid die dus ja, achter de voordeur over de vloer komt. En het is de vraag of daar zeg maar, de terugtredende overheid... want dat is allemaal wat we op dit moment uh, roepen... of dat nou de bedoeling is, ook van die overheid. Ja. Uh, wanneer is het, uh, dat, dat begonnen, die, die, die crisis? Hè? Want jullie uh, zeggen in dit boekje... Uh, we zitten in een crisis, toch? We zitten in een crisis... En, Absoluut. en wat, wat voor crisis is dat dan? En, nou, ik, en, en, en hoe is die zo ontstaan? Nou, ik vind het uh, persoonlijk onverteerbaar. Maar ik denk dat het ook voor een uh, democratie... Uh, een democratische samenleving... en wij zijn een van de hoogst ontwikkelde democratische samenleving... Uh, op de lange termijn niet meer duurzaam is... Uh, als wij fundamenteel ontevreden over die publieke zaak zijn. Wat dus uh, ieder onderzoek weer uitwijst. Terwijl we individueel... Ja. Gelukkig zijn we behoren ook tot de beste landen van Europa. En ik denk dat die crisis uh, eruit voortkomt. Dat, uh, laten we zeggen, van begin jaren 50 tot uh, eind jaren 70... de overheid steeds meer gegroeid is. En eigenlijk heeft gezegd tegen de samenleving... Uh, ga je richten op jezelf, ga werken, uh, ga geld verdienen... ga huizen kopen, ga je ontwikkelen, de ontplooiing van het individu. Uh, wees een individu... Um, daarna bleek dat heel duur te zijn eind jaren 70, toen hebben we eigenlijk gezegd nou ja, misschien moet de markt het maar doen hè? dus toen is de marktwerking eigenlijk geïntroduceerd met het nou ja, neoliberalisme noemen mensen nu, da dat, nu dat vaak. kon natuurlijk ook omdat toen de, de politieke samenstelling van de regering uh, anders werd ja, kortstondig uh, lijkt het zo maar als je nu dwars door alle kabinetten heen kijkt, dan hebben zowel dat de niet. PVDA okay. als het CDA als de VVD iedereen die regeert geregeerd heeft heeft eigenlijk aan die marktwerking uh, hmm. uh, meegedaan. Dus eerst heeft de overheid gezegd... wij regelen het publieke domein. Ja. Daarna heeft de markt gezegd... Uh, u vraagt, wij draaien. He, dus ook de focus op het individu. Dus de afgelopen vier, vijf dec dec dec uh, decennia... Okay. hebben we eigenlijk uh, alleen maar gehoord... het draait om u. Terwijl het in de publieke zaak om ons gaat. Om het gemeenschappelijk belang. En vanuit het individu... is het algemeen belang altijd suboptimaal. Suboptimaal. Het is, is een stom woord, vind ik. Suboptimaal. Min... Nou ja, het komt erop neer dat uh, we beoordelen de publieke zaak op wat die voor mij oplevert. En per definitie is dat wat die voor mij als individu oplevert, is niet het ideale. Want het zou voor iedereen zeg maar, ongeveer gemiddeld genomen het ideale moeten zijn. Dus per definitie is het gemiddelde niet het hoogste uh, wat je als individu zou willen. Jullie noemen dat de tragedy of the commons? Of niet? Er staat een voorbeeld van. Nou, leg het zelf maar even uit. Die weide. Dat heeft daarmee te maken toch? Die boeren die met z'n allen een weide exploiteren voor hun vee. En die er allemaal belang bij hebben dat die wei zo goed mogelijk blijft. Blijft bestaan, ja. Dat is een term van Hardin. Je hebt een weiland met tien boeren eromheen. En Iedereen mag zijn schaapjes erop laten grazen. Ja. Uh, maar iedere boer heeft dus het individuele belang om er steeds een schaapje meer op te zetten. Hm. Want dan hebben ze meer inkomen, meer melk, meer uh, wol. Uh, vlees. Vlees, wat je ook met die schapen wil doen. En, uh, maar ze hebben een collectief belang om er niet allemaal te veel schaapjes op te zetten. Want dan vreet je dat weiland kaal. Ja. Nou, wat je nu ziet is dat als je dat op zijn beloop laat, dat leert de geschiedenis, dan is uiteindelijk het weiland kaal. Sommigen noemen het ook het common pool dilemma. Als je met z'n tien om een zwembad heen woont. En eentje doet nooit mee met het zwembad schoonmaken. Dan heb je na een jaar een vies zwembad. Wie ooit in een studentenhuis heeft gewoond. Zeggen, als dus eentje de afwas niet doet. <laughs> Free rider gedrag dat noemen ze die dat andere ook. Ik ga daar ook niet meer afwassen. Ik ga er ook een schaapje een meer op zetten. Dus je moet het met z'n allen doen. Ja, maar ook dat weiland die staat metafoor volgens ons voor onze verzorgingsstaat. Mm -hmm. Dus als wij gezamenlijk onze zorg regelen en iedereen denkt, nou, ik ga er steeds wat meer van nemen... ja, dan kunnen we het op een gegeven moment niet meer betalen... en dan is het dus je zorg failliet. Als we steeds allemaal meer, wat meer claimen van die sociale zekerheid... dan gaat die sociale zekerheid over de kop. En zolang wij niet meer boeren zijn die naast elkaar wonen... en even bij elkaar langs kunnen gaan en zeggen van... joh, ik zag dat jij gisteren een schaapje meer erop zette... Doe dat nou niet? Doe dat nou niet. Ja. Want die overheid heeft die zorg voor dat weiland op zich genomen. Ja. En dat hoeven wij niet meer te doen. En dus op het moment dat je ziet dat je buurman een schaapje extra opzet... dan ga je niet meer naar die buurman toe, maar dan ga je naar de overheid. Dan zeg je, overheid, zorg jij er dus voor dat die buurman zijn schaapje eraf haalt? Ja, hou toch eens wat meer toezicht. Ja. En dat is precies de valkuil waar we nu in dreigen te, te trappen. Als die overheid terugtreedt in zorg- en dienstverlenende zin... groeit die in toezichthoudende en controlerende zin. Dus de overheid die zegt, we gaan minder zorg leveren... maar we gaan wel heel goed in de gaten houden of uw zelfredzaamheid ook de zelfredzaamheid is die wij voor ogen hadden. En als dat niet zo is, dan, uh, uh, dan, nou, dan proberen we daar uh, met allerlei regels en prikkels... Uh, nou ja, te stimuleren dat u wel gaat doen wat wij beogen. En dat is de valkuil waar, we, uh, waar ook Tokfiel voor, uh, voor waarschuwt. Tokfiel, dat, die naam valt nu voor het eerst, maar dat is wel een held... Van jullie, of ja. in ieder geval van jou. Ja, dat is toch? sowieso een held. Ja, dat is Albert-Jans Albert een held. Misschien moeten we dat toch even. Dan, uh, ik denk niet dat iedereen meteen weet wie Tocqueville is. Tocqueville is een Fransman. Ja, hij is een Fransman, geboren in 1805. Ja. Gestorven nee, in 1859. Nee. En die heeft. Het is niet zo heel oud geworden. Nee, nee hij kreeg uh, longziekte en uh, allemaal ellende. En hij uh, was al wat zwak van gestel. Maar hij, uh, hij heeft het allerbeste boek over democratie. Ja. Ooit geschreven. Ja, want ik kwam net vragen, waarom is dat jouw grote heldje? Nou ja, um, omdat ik, um, ik... Ik heb tien jaar onderzoek gedaan uh, naar de onderkant van de samenleving. Dus dakloze, verslaafde, multiprobleemgezinnen. En dat doe ik nog steeds. En tegelijkertijd was ik geïnteresseerd in... Als wat in, deed je dat? Als onderzoeker, deels bij uh. de universiteit. en uh, uh -huh. Deels bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En deels zelf. En, uh, je bent bestuurskundige van huis uit. Ja, ja. en... en, en, en en tegelijkertijd was ik heel geïnteresseerd in die grote verhalen van die mooie filosofen. Maar ik vond het nooit helemaal van, ik dacht, nou hier kan ik nou wat mee. Mm -hmm. Tot ik dat mooie dikke boek, uh, Democratie aan Amerika, fantastisch vertaald dit jaar in het Nederlands trouwens. Oh, nieuwe uh, uitgaven van gekomen. Ja, nieuwe uitgaven uh, van gekomen. Wie dus, heeft het vertaald? Uh, ...Steven Lucienne oh. en uh, Andreas Kinnerging heeft een voorwoord geschreven. Okay. En, uh, het was ook gelijk weer uitverkocht, maar ik geloof dat er een nieuwe, uh, nieuwe druk is. Ja. En, uh, maar die, die... En wat, wat maakte die veel zo'n uh, zo uh, aantrekkelijke man? Nou ja, hij was uh, en, sowieso en... Hij was 25, toen ging hij naar Amerika ja. op een boot. Weet je, al 30 ja. dagen varen, ja. muiterijen, noem het maar op. En hij ging eigenlijk daar 18 maanden kijken en hij zei... ...alles wat ik hier zie, want ze hebben hier democratie. En mijn, mijn voorgangers konden alleen maar... En dat hadden ze toen in Frankrijk niet? Nou, het begon... Nou, een beetje weer wel, een 85? beetje weer niet. Nee, toen nog niet. Toen was, Napoleon toen was hij geboren. Met, uh... Ja, ik wou het zeggen. Toen ja. is hij geboren. Hij is dus ja. eigenlijk geboren niet zo lang nadat. Uh, na... Ja, de, nou, en zijn ja. grootouders en zijn overgrootouders... zijn allemaal onthoofd en zo. En maar in 1830 okay. ging hij naar Amerika. Goed. Ja. En, maar wat was nou zo briljant van hem? Ja, we begonnen dit gesprek... Uh, dat je zei, want het is eigenlijk een beetje sneu... Dit verhaal. Wat hij heel ja. mooi zei was, um, die overheid die gaat steeds meer controleren. En die gaat steeds meer die samenleving in de gaten houden. Maar die samenleving wil dat ook. Dus wat jij net zei, ja. van: uh, als mijn buurman herrie maakt, dan ga ik niet naar mijn buurman, dan bel ik die overheid. Dus hij zag toen al, hij zei die democratie, uh, die samenleving, die wordt steeds individualistischer. En die democratische overheid die wordt steeds bureaucratischer... en steeds controlerender. Mm -hmm. En tot het moment dat die hele uh, samenleving helemaal versplinterd is... en niemand zich meer druk maakt over die publieke zaak... en die bureaucratie die publieke zaak helemaal geklemd heeft. En op dat moment zijn we geen democratie meer... maar komen we in een situatie die we mild despotisme noemen. Ja. Maar goed, hij ging naar Amerika toen hij ja. 25 was om wat te doen... Hij was gewoon benieuwd naar wat ja. democratie was. En hij, en hij dacht, die, die democratie die kan ik bestuderen in ja, Amerika. Ja. En vond hij die daar? Wat hij daar vond, was dat die Amerikanen eigenlijk van alles voor elkaar kregen... zonder dat er een overheid was. Dus uh, Die, die, eerst die was er toen gewoon nog niet. Ja, die was er eigenlijk niet. En, en wat hij toen zei, dat zag ik redelijk briljant. Hij zei, nou, wij in Frankrijk waren eerst een democratische overheid. Gekozen overheid die er geprobeerd heeft een democratische samenleving uit te rommen. En Amerika was dus, We maar eerst een democratische samenleving... waar langzaam een democratische overheid uitgegroeid is. Mm. Dus hij zegt, ja, die Amerikanen die bouwen samen schooltjes, die bouwen samen wegen... die zorgen voor de veiligheid in hun dorp. Zonder dat er een overheid aan te pas komt? Ja, op een gegeven moment wel. Hè, want mm. we leerden ze van, nou goed, als we toch elke vrijdag met elkaar zitten te vergaderen... over hoe we dit dorp inrichten, kunnen we net zo goed een bestuur. Ja. Is en daar... Zo is die democratische overheid daar uitgegroeid. Maar het lijkt dus haast wel een, een soort natuurlijk procedé... dat er op een gegeven moment... dat het misschien begint inderdaad met die boeren, met die wij... dat mensen het met elkaar oplossen... Ja. en dat er op een gegeven moment een overheid komt. Ja. Het lijkt wel alsof het een natuurverschijnsel is. Zou dat ja. ook zo zijn? Dat lijkt het bijna wel. Het een... Ja, het, het, is, het is dus een, een gangbare organisatievorm. Ja. Maar hij zegt dus ook... wat dus ook bij dat natuurverschijnsel hoort is... hoe meer je dat gaat institutionaliseren hoe meer de publieke passie van die mensen eruit gaat. Dus die besteden hun, hun, de vertegenwoordiging van het publieke belang besteden ze eigenlijk gewoon uit. Aan die nieuwe organisatie, de overheid. Ja. Zodat ze zich op hun eigen dingetjes kunnen gaan richten. Maar goed, het is natuurlijk ook zo. Als je mensen aanspreekt op, op, op hun gedrag... Laatst overkwam het mij nog. Ik liep met mijn man door straat. je een straatje. Een, ging een, een, een taxi echt keihard doorheen. Ook tegen het, tegen het verkeer in. Dus mijn man die zei daar iets van... En toen zei hij van, hé, hey, uh, bemoei je uh, er niet meer? Zo van, uh, heb jij er wat mee te maken? En toen zei uh, mijn man zei toen van, ja, daar heb ik wat mee te maken. Want ik loop hier. En uh, nou ja, goed, jij komt hier met vliegende fouten doorheen. En toen zei nou, dan betaal ik die boete wel. Ja. Zo van, nou, jij hebt mij hier niet op aan te spreken. Ja. Wat ik doe, is, dat is voor mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. En op het moment dat ik daarvoor bestraft word, dan betaal ik die boete zelf. Dus, dat is gewoon helemaal mijn pakje aan. Ja, ja dat is een transactie. Ja, ja. Ja. Ik, vond, ik vond dat heel opvallend. Maar die sociale relatie ja. die bestond tussen die boertjes met dat weiland... Ja. die is dus ook in dit geval is die, uh, is die vernietigd, want daar zit een overheid tussen. Ja. En die doet dan de transactie van de boete. En daar heb je dus ja, je niets dus, mee te maken. Nee, weer. je kan niet meer zeggen in je eigen buurt spreek ik iemand aan op zo'n wangedrag. Of dat hij dus uh, een de, de, de, de, de, de verkeersovertreding begaat. Ik bedoel dat... Uh, dat, ja, dat wordt niet meer gepikt, want het is de overheid. En als de overheid mij wil beboeten, nou, dan betaal ik het, maar gaat jou geen moer aan. Ja. Dat is het, hè? Ja, maar dit is ja. dus echt de kern van wat, wat Toffield zegt over die Amerikanen die schooltjes bouwen. Maar wat we ook kunnen zeggen over die boeren, die ondergaan een democratische ervaring. Zolang het goed gaat. Die ervaren, oké, okay, als we dit samen doen, dan komen we gezamenlijk verder. En dus ook individueel. En top, top viel zegt, dit is het ideaalmodel. Die democratische ervaring. Maar wat ik zie, is dat die overheid alleen maar groeit. En daar, die democratische ervaring die verdwijnt... er komt geen ervaring meer tussen burgers onderling. Tussen burger en politiek. Er komt een ervaring tussen bureaucratie en individu. Dus er ontstaat een bureaucratische ervaring... en die vernietigt de democratische, de democratische ervaring. Ik weet niet of dat ook nog weer terug, terug kan. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Eerst maar eens even muziek. Ik ben er moe van, ja. Uh, wat hebben jullie meegenomen? Ja, don't let it bring you down, van jongen. Oh, dat is een goeie. Dat is om je even weer op te... Ja, te oh, pikken. om ons even weer op te pikken. <lacht> nou, oké. Okay. Ja, ja, ja, oké. Okay. bring you down it's only castles burning just find someone who's turning and you Jan was dit. Ja. Op verzoek van, uh, van wie? Van Elke uh, Blokker? Ja, van Albert Jan, uh, ja. Albert-Jan, toch eigenlijk ja. een beetje voor jullie tijd. Ja, we hebben een IPW-soundtrack gemaakt voor uh, En daar staat deze staat uh, vrij uh, prominent. Dat is het. Want dat zijn mijn gasten, Albert Jan Kruiter en Elke Blokker. Zij hebben een, uh, een pleidooi geschreven voor publieke waarde in ons belang. We hebben het er al uh, uitgebreid over gehad. En Volgens mij hebben we de, de, de, de, de, de, de basis hebben we nu wel uh, zo'n beetje. Uh, Um, down. Um, maar. Um, hoe kan het beter? Weet je, want we hebben. Het is dus kennelijk een, een ontwikkeling geweest en de, daar, daar, daar zitten we nu mee. Uh, Dagelijks zijn er nog voorbeelden van, uh, van te lezen. van uh, hoe dat dan gaat. Die overheid die zich aan de ene kant terugtrekt. maar aan, aan de andere kant steeds controlerender optreedt. Ja. ja? ja. Um, jullie hebben namelijk een. Uh, een, een, een laboratorium, o, moet ik het zo noemen? Ja, Elke, een, een... Ja, okay, misschien. Ja, nee, goed, dat is eigenlijk precies de reden uh, waarom wij dat instituut hebben opgericht: Instituut om... voor Publieke Waarden. Instituut voor Publieke Waarden, ja, ja, omdat wij um, eigenlijk ook wel willen weten hoe dat nu beter kan ja. worden georganiseerd. En dat willen we um, eigenlijk uit die praktijk. Uh, uit die praktijk Trekken, zeg maar bijvoorbeeld. Want jullie willen het niet bij die theorie laten, bij die analyse. Niet. Nee, nee, nee, dat is echt voor ons een, een, een begin um, uh, voor, nou ja, voor ons onderzoek. Um, waarmee we eigenlijk willen bereiken dat we nieuwe instrumenten en methoden ontwikkelen om wel die publieke waarde van allerlei, uh, um, nou, allerlei interventies, allerlei beleid ja. uh, mee te wegen. Nou, wat doen jullie dan bijvoorbeeld? Ik, ik, ik heb begrepen uh, privé-gevangenis. Ja, nou bijvoorbeeld, dat is een privégevangenis. Ja, PV -gevangenis. Is, ja nou, nu zie je, je ziet nu een hele discussie. Het gevangeniswezen is al twintig jaar te duur. En daar moet op bezuinigd worden. De per een dag? gevangene kost ongeveer 200 euro per dag. Om te vergelijken, een goede bejaardenzorg kost per bejaarde 90 euro per dag. Een gevangene kost 200 euro per dag. En een gevangene kan echt zelf wel douchen en opstaan, et cetera. Dus hoe, hoe kan dat? Dat dat maar nou, een soort van... Uh, nou, ongetend, die bewaking. Ja, die bewaking. Maar goed, zo moeilijk is het niet om de deur uh, dicht te houden... lijkt me uh, met allerlei uh, technieken. Maar wat je nu ziet is dat die niet zo moeilijk zijn. Ja, maar precies die verbazing die die ons ook parten, zou ik maar zeggen. En wat je nu ziet is dat daar een oplossing voor bedacht wordt. In ieder geval daar wordt daarop op voorgesorteerd. En dat is de privatisering van het gevangeniswezen. Daar wordt al over nagedacht. Daar wordt al over nagedacht. Heel hard zelfs. Door? Door deze deze regering en ook een hele grote lobby van beveiligingsbedrijven. En die beveiligingsbedrijven die doen iets heel goed. En dat is beveiligen. En als het om het de publieke waarde, wat ons betreft in ieder geval... van het gevangeniswezen gaat... zit dat die publieke waarde niet zozeer in uh, um, genoegdoening... of beveiliging van de samenleving. Die waarde zit er wel degelijk. Maar vooral voor 90% van de gevangenen zit dat in de resocialiserende re functie... in het weer terugkeren in die maatschappij. Um, en dat is nu precies wat dreigt verloren te gaan... op het moment dat je die gevangenissen gaat privatiseren... en in handen geeft van beveiligingsbedrijven. Want die kunnen heel goed beveiligen, maar niet goed resocialiseren. Dus wij hebben... En je wij... bedoelt op momenten dat, uh, dat we zeggen het zo goedkoop mogelijk gaat... Dan, dan, dan wordt het uiteindelijk alleen nog maar beveiligd. En dan niet wordt het alleen, alleen maar precies. Dan ga je drie maanden het kot in op uh, ja. water, zeep, spinnen en brood. En dan, uh, ja, dan na drie maanden kom je... Uh, nou ja, nog, uh, nog verschrikkelijker naar buiten. En dat is uh, het, precies niet de bedoeling. En daardoor recidiveer je weer. En recidieve liggen nu ongeveer ja. op 70 procent. Maar goed, wat hebben jullie daarvoor bedacht? Nou, wij denken eigenlijk dat als het gaat om het, uh, om het goedkoper maken van het gevangeniswezen... dat je uh, toe moet naar een veel kleinschaliger gevangenis... Um, die juist wel verbindingen heeft met, uh, met de samenleving. Met woningcorporatie, met werkgevers, met uh, uh, uh, sociale diensten. Uh, met allerlei uh, partijen waar je als je weer terugkeert in de samenleving mee te maken krijgt. En wat doet het gevangeniswezen op dit moment? Die plaatst zich buiten de samenleving. En die zegt tegen de samenleving. Samenleving, wees op uw hoede. U krijgt ze ooit weer terug. Maar dat is een hele makkelijke Positie van het gevangeniswezen vinden wij zelf. Mm -hmm. Want dat is, ja god, dan zeg je van wij beveiligen uh, de samenleving tijdelijk tegen die, uh, tegen die boef. Ja. En u krijgt ze weer een keer terug. En dan ziet u maar wat u, ermee, uh, wat u ermee doet. Hoe kwamen jullie daar zo bij om je daarmee bezig te houden? Met het ja, vooral met het... omdat we in de praktijk zien. Ik ben zelf directeur geweest van een dakloze, een dakloze opvang. En daar zag ik dus continu mensen heen en weer pendelen... tussen de daklozenopvang en de, en de gevangenis. En weer terug, en weer terug, en weer terug. Dat gaat continu heen en weer. En die mensen schieten er dus helemaal niks mee op. En al die instellingen, mm -hmm. die hebben de bedoeling... om die mensen beter te maken... om ze weer een normaal leven te terug te geven in de samenleving met een baan en een vrouw en uh, uh, allerlei, uh, uh, een sociaal leven. Maar dat gebeurt dus helemaal niet. Ze pendelen continu heen en weer. En zeker als je die privatisering in het teken stelt van beveiliging... en uh, die resocialisatie vergeet of eigenlijk buitenspel zet... versterk je eigenlijk dat mechanisme. Ja. En dat is, nou ja, dat is precies wat, er, uh, wat je niet wilt als je wilt bezuinigen op die... Gevangenis, dan moet je die resocialiserende functie versterken. Ja. En als je dus echt naar de kosten kijkt... Albert, ja. wat, uh, wat Ilk eigenlijk ook zegt... als je echt naar die kosten kijkt... kun je zeggen, we kijken alleen naar het gevangenisgedeelte, maar als je naar het hele traject van de gevangenen kijkt... zitten de grootste kosten. Dus op het moment dat hij weer in de samenleving komt... Daar Jij moet maanden, wel dicht bij de microfoon oh, sorry, zitten. Daar ja. drie maanden moet wachten op zijn uh, uitkering... Ja. dus weer wat anders gaan doen... en weer terugkomt in die gevangenis. Dus als je dat hele stuk meeneemt... kun je dat goedkoper organiseren... En Los van wat uh, Ilker zegt, dat wij in, uh, altijd vertrekken in ons onderzoeken vanuit de straat. We zoeken die mensen gewoon op, we lopen met ze mee... we brengen een kaart waar ze allemaal tegenaan lopen. hebben we ook ontdekt dat nou, misschien 60, 70 procent van de regeltjes in Nederland... waar iedereen het over heeft, mm -hmm. heeft te maken met financiering. Met overheidssubsidie, met geldstromen uh, van de overheid. Als je het privé weet te financieren, dan heb je al die regeltjes niet... Dus wij zeggen je moet het privé financieren zoveel mogelijk, niet om er ontzettend rijk van te worden of omdat je dan makkelijker geld kan verdienen, maar omdat je dan veel flexibeler bent omdat je al die regels niet hebt. En dat is een model waarvan we zeggen nou ja, goed dat kun je dus met een daklozenopvang doen, dat kun je met een gevangenis doen, dat kun je zelfs met een universiteit doen. Uh, zolang je maar de mensen om wie het gaat mede-eigenaar maakt. Ja, ja maar hoe, hoe zou je bijvoorbeeld een daklozenopvang... je hebt gewerkt ja. in een daklozenopvang? Of nou, dat is heel mooi, ja. Maar kan heb je dat privatiseren dan? Je nou, moet het dan betalen. Ja, ik heb een behoorlijk particuliere daklozenopvang uh, opgetuigd... en daar, daar begonnen we met 50 daklozen. Dat is eigenlijk zoals uh, de veel de, de, uh, Amerika zag. Daar begonnen we dus met helemaal niks. En we hadden wel 50 daklozen die zaten in een sporthal. En ome Joop, die uh, was directeur van die sporthal. en die ving die daklozen op. omdat hij merkte dat heel veel daklozen in de bestaande instituties niet werden opgevangen. Uh -huh. omdat ze ondeugend waren of omdat ze dat soort dingen deden. Hoe, hoe financierde die dat dan? Nou, daar Joop. waren een. De daklozen dit... die hadden toch geen geld? Nee, daklozen hebben geen geld. <laughs> nee, <laughs> nee, nee dat, die hebben alleen maar schulden. Uh, maar uh, wat daar gebeurde is dat uh, een aantal woningcorporaties. Uh, dit was rondom, uh, rondom Zwolle. En die woningcorporaties die zeiden, kijk, wij, wij doen huisvesting. En dit is ook huisvesting. Dus wij vinden dit belangrijk. En wij adopteren die opgave van die vijftig daklozen... In een, in, een, in een menswaardige opvang uh, onder te brengen. En zo zijn we dus eigenlijk begonnen. En daarmee zijn we dus begonnen met die vijftig daklozen... van onderdak te voorzien. En dan zijn we gaan kijken... Van, wat ja, maar hebben... hoe betaal je dat dan? Nou, die woningcorporaties die hebben, daar, uh, hebben daar een bijdrage aan geleverd. Maar je kunt dus ook diensten... Uh, verlenen. De zorg is ook een, een markt geworden. En op het moment dat jij uh, uh, mensen met indicaties uh, binnen hebt zitten... dus mensen die zijn zeg maar, door een psychiater uh, voor gek verklaard... Mm. en uh, die, komen, uh, die krijgen daarvoor een indicatie... Dan kun je dus, uh, daar kun je dus geld mee verdienen... en daarmee kun je een onderneming opzetten. Maar wat je ziet is dus... op het moment dat je uh, from scratch yeah. met 50 daklozen gaat nadenken... over hoe brengen we die onderdak... en hoe kunnen we die de juiste begeleiding bieden... Uh, dan zie je dus dat je met een hele andere oplossing en een hele andere organisatie komt die veel goedkoper en veel beter is dan wanneer je begint bij alle instituties met hun belangen en hun regeltjes en hun parameters en targets, cetera, En overhead en toestanden. Um, maar toch heb je uiteindelijk die 50 daklozen. Onder dak. Mm. En dat, nou, dat deden we daar ongeveer 40% goedkoper dan wat het, uh, wat het nou, in andere steden zou moeten kosten. Ja. Jij bent echt iemand die vanaf de praktijk is gekomen. Jij bent iemand die, eh, Albert-Jan, van de theorie is gekomen. Daar ja. hebben jullie elkaar dus eigenlijk op gevonden. Ja, nou ik... Ik, uh, ik weet niet waar uh, je elkaar ontmoet hebben. Nou, ik deed uh, vijf jaar geleden aanval op de uitval. Heette dat een onderzocht ik in 14 G27 steden. Dus zeg maar... 27 steden die net niet groot genoeg zijn om bij de G4 te horen. Ja. Uh, onderzoek naar hoe ze beter... Zwolle, Deventer... Uh, Alkmaar, ja, ja, okay. uh, Eindhoven, uh, noem maar op. Onderzoek naar hoe ze beter uh, hulp konden verlenen aan dakloze, verslaafde, multiprobleemgezinnen. Ah. En wat we toen al zeiden, oké, okay, we gaan uh, uh, bij zo'n multiprobleemgezin op de bank zitten. En kijken wat er allemaal over de vloer komt. Of we gaan optrekken met zo'n daklozen. En we gaan optrekken met uh, zwerfjongeren. En kijken wat die allemaal tegenkomen. En in een uh, uh, van die projecten uh, kwam ik Ilke tegen. Ja. Die met die daklozenopvang uh, bezig was. En toen zijn we elkaar in de gaten uh, blijven houden. En Ilke die wilde zich wel meer uh, met houden, bezighouden. Ja. Ik wilde wat meer die praktijken. En toen hebben wij gezegd, nou ja, laten we dat instituut oprichten. Uh, uh, Voor publieke oprichten. waarde. Ja, het Instituut voor Publieke Waarden oprichten. Klinkt leuk. Ja, en, en, en, en ik moet ook zeggen... Uh, uh, het is ook heel leuk. We krijgen ook heel veel positieve feedback. Maar we, we, we, het serieuze kant daarin is... De vraag die je net ook stelde. Wij zijn er echt van overtuigd... Dat uh, uh, het antwoord op wat dan nu... Dat niemand dat weet. Want nee. we zitten... Waar we nu zitten... Ja, dat want hebben want we dit nog... boek is een analyse. Dit is dus een het is analyse. geen oplossing. Nee, en, en de oplossing... Daarvoor hebben we het instituut opgericht. Want dit hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben historisch gezien... hebben we nog nooit meegemaakt... dat een overheid zich terug ging trekken. De kennis die we hebben... gaat alleen maar over overheden die groeien. En groter worden. En nu zien we dus... die controlerende overheid neemt toe. De dienstverlenende, de zorgverlenende, de hulpverlenende overheid trekt zich terug. Ja. En we, de wetenschap weet niet wat ze moet. De politiek weet niet wat ze moet. We hebben het nooit meegemaakt. Dus we hebben gezegd, we nemen vier jaar de tijd... En daarna heffen we onszelf ook op. Hè? Want instituties blijven altijd bestaan. Dus we dachten, nou ja, goed. Laten dat we daar ook maar veranderingen brengen. Laten ja. we daar ook maar veranderingen brengen. We nemen vier jaar de tijd om de vraag te beantwoorden... hoe kan die overheid zich verantwoord terugtrekken... en de samenleving het weer zelf gaan doen. Ja. Uh, jullie noemen veel voorbeelden van die overheid... die zich terugtrekt in dienstverlenende zin... en groeit in controlerende zin. Ja. Uh, staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken... Ja bezuinigt op reïntegratiemiddelen om bijstandsgerichten aan het werk te helpen... Ja. maar maakt wel 6 miljoen euro vrij om uitkeringsfraude op te sporen. Dat is ja. een mooi voorbeeld, toch? Ja. Heel mm -hmm. actueel. En ja. uh, Volgende week donderdag is hij te gast in Casaluna. Ja. Nou, uh, hebben wij dat antwoordapparaat, hebben jullie net gehoord. Ja. Spreken jullie maar eens een bericht voor hem in, voor dat antwoordapparaat. Hoe kunnen we hem dat voorleggen? Kan dat? Kijk even naar de technicus. Ja. Dit is de voicemail van Casaluna. Uh, geachte uh, uh, uh, uh, Paul de Krom, uh, uh, we hebben een vraag uh, voor u. We vragen ons af, als u zelf een vertrouwen heeft in de zelfredzaamheid uh, van de Nederlander... dat hij automatisch weer uh, werk kan vinden en zomaar aan het werk kan gaan... waarom het dan nodig is om een extra controleapparaat op te tuigen... om vervolgens te controleren of hij dat ook echt doet. Uh, volgens ons spreken die twee dingen elkaar tegen... en uh, we zijn benieuwd of u daar ook zo tegenaan kijkt. Nou, dat uh, gaat hij volgende week donderdag. Krijgt hij dat in ieder geval als, uh, als vraag uh, voorgesteld? Um, wat hadden we hier nog? Oh ja. Dit is ook, nu we het toch over die Paul de Krom hebben, hebben we nieuws van vandaag. Dat is ook, denk ik, een heel mooi voorbeeld. Staatssecretaris Paul de Krom ligt zich niet neer bij het oordeel van de rechtbank dat de staat voor een goede overgangsregeling moet zorgen. Nu de WIC, dat is een uitkering waarmee kunstenaars hun inkomen konden aan aanvullen is afgeschaft. Hè. Ze willen die, die speciale regeling voor kunstenaars weer eens afschaffen. zeggen, kunstenaars die niet kunnen bolwerken, die moeten naar de bijstand. En nou uh, zegt hij rechtbank, ja, uh, dat kan je niet zo snel doen. Hè. En uh, de, nou ja, hij zegt, dat kan wel. Dat is ook, ook een mooi voorbeeld ervan, hè? Nou, het is zich al heel interessant in het systeem van checks en balances... dat de rechter daar zich zo over uitspreekt. Maar wat, wat we in ons proflet heel erg benadrukken... en waar ik me uh, ook heel erg over op kan winnen is dat, uh, veel vaker zien we dit, dat we hebben iets in Nederland... en dat heet de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat overheden zich fatsoenlijk vertrouwenwekkend... Uh, uh, moeten gedragen richting de samenleving. En je ziet dat dat steeds meer met voeten getreden wordt. En wat die rechter nu eigenlijk zegt, nou ja, wat jullie nu willen doen... dat schrappen van die verzorgingsstaat, dat is zo onzorgvuldig. Uh, dat kun je eigenlijk niet maken, want dat gaat in tegen dit soort uh, uh, beginselen. En... Uh, nou, ik hoop dat dit een zekere precedentwerking heeft. Want los van of je het politiek al dan niet eens bent met er moet bezuinigd worden, er moet geschrapt worden. Als er geschrapt wordt, moet het wel zorgvuldig gebeuren. En dit is volgens de rechter in ieder geval uh, ik laat blijkbaar niet het geval. En, maar ja, hij gaat in een hoger beroep. Dus daar ook uh, daar zal de krom anders over denken. Maar goed, dat is dus wel. Uh, dat, dat zijn zaken die jullie waarschijnlijk met uh, belangstelling volgen. Ja. Want dit gaat er wel heel erg over. Nou ja, als, sorry, als, als, ja? als dit de trend wordt, dan uh, ben ik benieuwd wat er met de decentralisering jeugdzorg uh, de komende twee jaar gaat gebeuren. Ja. En met de waaijong uh, die op dit moment uh, weer voor de verantwoordelijkheid van de gemeente komt. Ja? Want daar kan ook nog wel eens uh, wat onzorgvuldigheid uh, ontstaan, om het zomaar te voorbelien. Ja, um... Ik zal nog even zeggen dat uh, jullie blijven nog tot twee uur. Dat zeg ik nu alvast even. Jullie blijven nog tot uh, twee uur. Dus uh, dat, uh, dat vind ik ontzettend uh, fijn dat jullie dat doen. Want uh, er zijn waarschijnlijk vast wel uh, luisteraars die jullie misschien uh, zouden willen consulteren. Want ik kan me voorstellen dat er in de wisselwerking tussen overheid en de publieke sector een hoop zaken zijn waar u tegenaan bent gelopen. Nou, als u de heren wilt consulteren, zag ik op mijn website, kostte ze 4000 euro. Ja, ja toch? Ja. Dan komen ja, om, maar dat is wel nachtwerk hoor, met dan, pizza's en uh, Ja, dan en komen, anders, dan ja, komen ja. jullie 24 uur langs om de zaak door te lichten... en dan ja. gaan jullie een advies uitbrengen over hoe het beter kan. Binnen 24 hè? uur heb ja. je antwoord. Ja, ja. ja, hoe noemen jullie ja. dat nou weer? De aspirine? De aspirine, ja, als je echt hoofdpijn hebt En Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Nou ja, God, we hebben wel een aantal mensen die aardig geïnteresseerd zijn. Uh, we weten ook wel heel veel mensen die uh, bestuurlijke hoofdpijn hebben. Dus dat, ja. uh, dat gaat wel gebeuren. Nee, maar goed. Uh, ik ik wou, wou maar zeggen tegen u, luisteraar. U kunt het uh, gewoon helemaal gratis uh, do, uh, krijgen. En advies, dus Zeker. ik zou zeggen. Uh, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan en bel ons zometeen op 0800-1121. Waarvoor zou u een oplossing willen hebben? En u kunt ook een e-mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl of u kunt twitteren naar hashtag... Casa Luna. Bent u ergens tegenaan gelopen? kwestie met de publieke sector. En dat u denkt: van ja, hoe moeten we dat nou eens even aanpakken? Dan staan deze twee heren voor u klaar, een heel uur: Albert-Jan Kruiter en Elke Blokker. En, en normaal rekenen ze 4000 euro. Dus uh, het lijkt mij gewoon een geweldige deal die we jullie aanbieden. En. Uh, uh, ja, even kijken hoeveel tijd hebben we nog. We hebben nog 49 seconden. Goed, uh, zometeen krijgen we dus de, de, de problemen van de gasten. Ja. Uh, wij gaan even uit voor een uh, hoorspel van uh, bureau. Is volgens mij op dit moment uh, aan de gang. En uh, nou, denkt u er dus aan. 0800-1121. Voor al uw vragen voor het, uh, aan Albert-Jan Kruiter en Ilke Blokker. Het uh, Instituut voor uh, Publieke Waarden. Tot zometeen.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 Nijhuis heeft een brief van Van der Haar gehad. Dat heb ik je verteld. Maar volgens Nijhuis mogen ze hem niet eens laten herkeuren... omdat daarvoor in het ambtenarenreglement een periode van anderhalf jaar staat. En zelfs dan hoeft het nog niet. Dan hebben ze me bedonderd. Wat hebben ze dan gezegd? Zwenker heeft me een artikel voorgelezen dat het moet... Wat was dat dan voor artikel? Dat weet ik niet. Hij heeft die papieren weer meegenomen... Ze hebben me bedonderd. In ieder geval zal Nijhuis een bezwaarschrift indienen. Dus dan zal het wel niet doorgaan. Ja, dan... Hartelijke gelukwensen. Dank u wel, meneer Ook hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel, meneer Malker. God zegen u. Tot genoeg. Veel geluk en voorspoed voor jullie beiden. En dit is meneer Koning. Als meneer Beert er niet is, is meneer Koning de baas. Dan is de Bruin de baas. <lacht> Dag, mevrouw Slosstra. Wel gefeliciteerd. Mevrouw Dijkstraat. Die is goed. Ja, dat zou hij wel willen. U hebt een goede man getroffen. Dacht u. Mag ik even stilte? Mooi. De heren die zojuist zijn binnengekomen... zijn de heren Koning en Ansing van mijn bureau. Meneer Koning is mijn baas. Goedemiddag heren. We houden onder andere bezig met verhalen over kabouters. Verhalen over kabouters? Eigenaardig dat er voor zulke dingen ook plakstelling is. Uh, en ook wel met middeltjes tegen de wratten en tegen de hik. En en daar gaat u een proefschrift over schrijven. Of bent u misschien al gepromoveerd? Nee, ik ben niet gepromoveerd. Ik mag je toch wel een zoen geven? Nee, zoestra, dat. Ze wil niet gezond worden. Graag of niet, zeg ik dan maar. Mijn vrouw en ik hebben ons vaak zorgen gemaakt over mijn zwager. Hij is wat kinderlijk. Prima man. En na de dood van zijn moeder heeft hij een heel moeilijke periode door. Daar heb ik van gehoord. Ja, dat bezuint hij overal rond. Hij weet absoluut niet wat hij wel en niet kan zeggen. Ik vind het wel aardig. Daarom zijn we blij dat hij toch nog zo goed terecht is gekomen. Hij is een werk. En nu is een huwelijk. Verschrikkelijk, wat een huwelijk. Ik vond haar niet onaardig. Het is toch duidelijk dat ze niet van die man houdt? Ze trouwt hem alleen maar om een man in het huis te hebben. Je hoeft toch niet per se van iemand te houden om getrouwd te zijn. Waarom trouw je dan? Omdat je anders alleen bent. Ik denk dat Slavstra erg alleen is. Gaat die dan naar de hoeren gaan? Ga jij naar de hoeren? Nee. Nou dan. Maar ik ben getrouwd. Slafstraat ja, slofstraat niet dus, ook. Ik zie welke idee wat daar nou voor verschrikkelijk aan is. Stel je het leven voor, overdag werk dat volstrekt zinloos is... ...en s'avonds een vrouw die je liever ziet gaan dan komen. Dat is pas eenzaamheid. Ik denk niet dat Slofstra zijn werk zinloos vindt. Niemand van de mensen op het bureau vindt het zinloos, denk ik. Het is zinloos. Denk jij werk dat het niet is? Wat die boeren die we bezocht hebben doen, vind ik niet zinloos. Je hele leven in de grondkrab. Ik denk niet dat ik daar veel aan zou vinden. Het heeft in ieder geval geen pretentie. Het heeft de pretentie dat het zin heeft. En de boer, hij ploegde voort. Ken jij het wonder van Nicea? Jawel. Dat van die stembriefjes? Ja. Geloof je daarin? Nee, natuurlijk niet. Beerta gelooft daarin? Dat zegt hij. Kun je je voorstellen dat ik daar razend op werd toen hij dat zei? Nee. Waarom? Omdat ik daar dezelfde lafheid in voel als in dat geloof van anderen in de wetenschap. Ik kan daar razend om worden. Maar dat heb jij niet. Nee, dat is te extreem. Is Anton er niet? Nee, hij is naar Arnhem. Van der Haar heeft mij opgebeld. Hij zegt dat het verzoek om mij te laten afkeuren van Beerta is uitgegaan. Dat kan niet. Hij beweert dat hij de brief kan laten zien. Ik zal het hem vragen. Het kan me niet zoveel schelen. Ik ben ervan overtuigd dat Van der Haar erachter zit. Beerta heeft er geen belang bij. Ik vraag het hem toch. Is er nog iets gebeurd? Ja. Nijhuis is opgebeld door Van der Haar. Volgens Van der Haar is het verzoek om hem af te keuren van u uitgegaan. Dat is schandelijk. Dat is om mij overop te laten draaien. Dat neem ik hem zeer kwalijk. Dat geloof je toch niet? Hij zegt dat hij de brief kan laten zien. Dat moet hij dan maar eens doen. Daar ben ik zeer benieuwd naar. En als je dat zou geloven, zou ik je dat zeer kwalijk nemen. Ik weet niet wat ik geloven moet. Dan zou ik daar nog maar eens goed over nadenken. Zou u van der Haar daar niet eens over aanspreken? Ik denk er niet over. Ik speel dat spel van hem niet mee. Ik heb natuurlijk wel een brief ondertekend... Maar ik heb hem niet gelezen. Dat wil zeggen, Zwenker heeft me die brief voorgelezen. En toen heb ik hem maar getekend. Omdat ik dacht dat het wel in orde zou zijn. Maar als je me nou vraagt wat erin stond... dan zou ik dat niet weten. Want Zwenker heeft hem meteen weer meegenomen. Ik heb er niet eens een doorslag van. Zeg dat maar tegen Nijhuis. Goed. Beerta heeft wel een brief ondertekend, zoveel stachten kan. Maar ik denk dat hij je wel zal steunen als het erop aankomt. Dat denk ik niet. Maar het kan me niet zoveel schelen. Beerta heeft die brief wel ondertekend. Hij heeft hem ondertekend zonder hem gelezen te hebben. Zwenker heeft hem voorgelezen. Kan hij dan geen briefje schrijven aan het bestuur? Dat op een vergissing berust? Dat heb ik niet gevraagd. Ik vind het maar raar. Meneer Koning, wat is dat met Nijhuis? Ik hoor van Van Ieperen dat er overkant hem wil ontslaan. Ze willen hem laten herkeuren, omdat hij zo lang ziek is. Maar hij is toch alweer aan het werk? Hij heeft ook een verweerschrift geschreven. Wat zegt meneer Beerta daarvan? Die zegt dat ze hem erin hebben laten lopen. Dank u. Ik hoor net van Van der Haar dat we asjes mogen aanstellen. Nu al? Het lijkt wel of je er niet eens verheugd over bent. Ja, maar het is te vroeg. Te vroeg? Wanneer studeert hij dan af? Op zijn vroegst over een jaar. Dat kan niet. Dan moet hij maar zorgen dat hij eerder afstudeert. Dan kent u Bart niet. We hebben het er nog wel over. Meneer Beerta, misschien bemoei ik mij wel met dingen die mij niet aangaan. Maar kunt u geen brief schrijven aan het bestuur dat ze afzien van de herkeuring van Teunijhuis? Je bemoeit je inderdaad met zaken die je niet aangaan. Dat ben ik mij bewust. Maar ik vind toch dat ik het voor hem moet opnemen. Ik hoor van koning dat de overkant Nijhuis wil herkeuren. Van der Heer wil Nijhuis herkeuren. Maar dat neem je toch niet? Dat ze jou hier de wet voorschrijven? Daar ga jij toch zeker over? Als jij niet wilt dat dat gebeurt... dan gebeurt dat toch zeker niet? Dat is een kwestie van het bestuur. En als het bestuur zich nu vergist, dan ben jij toch degene die dat recht moet zetten? Het bestuur vergist zich niet. Met een eminent jurist als baanijer is dat uitgesloten. En als ze zich nou eens wel vergissen? Volgens Nijhuis mogen ze nog niet eens voor herkeuring voordragen. Dat is een bepaling in het ambtenarenreglement. Daar zullen ze dan zelf wel achter komen. En ik vind dat jullie je daarmee niet hebt te bemoeien. Dit is een kwestie van het bestuur en van de directeur. Daar staan jullie buiten. En als wij nu eens vinden van niet... dan verzoek ik je toch om de kamer te verlaten. Ik heb een druk, ik moet werken. Ik heb geen tijd voor jullie. Als je maar niet denkt dat je er daarmee van afbedt. Iedereen denkt maar dat hij hier kan komen met onbewezen beschuldigingen. En dan schermen ze met artikelen die ze niet eens kennen... Ik wil dat dat afgelopen is. Ik wil werken. Ik vind dat u het in Hendrik zou moeten waarderen dat hij voor Nijhuis opkomt. Ik waardeer het niet. Ik heb er met Van der Haar over gesproken... en die heeft mij verzekerd dat het allemaal in orde is... en dat hij zal doen wat hij kan voor Nijhuis. Al heeft hij hem met die brief aan het bestuur natuurlijk wel ernstig gegriefd. Dat was heel onverstandig van Nijhuis. En nu wil ik er verder niets meer over horen. Kun jij me die artikelen in het ambtenarenreglement... en de pensioenwet eens laten zien? Alsjeblieft. Ja. En dat zijn de enige. Ja. Mag ik ze even lenen? Je mag ze hebben. Ik heb er nog meer. Dag, meneer Slofstra. Dag, meneer Koning. Zoekt u iets? Ik zoek een middel tegen snurken. Waar heeft u dat voor nodig? Ik mag niet bij mijn vrouw slapen omdat ik snurk. En nou dacht ik dat u daar wel een boek over zou hebben. Die boeken van mij helpen daar niet tegen. Dag, meneer Slofstra. Meneer Beerta. Kent u een middel tegen snurken? Ik snurk niet. Ik mag niet bij mijn vrouw slapen omdat ik snurk. Dat is dan het voordeel als je vrijgezel bent. Nee, ik denk niet dat daar een middel tegen is. Dank u wel. Dag, heren. Zo'n vrouw is ook niet gauw tevreden. Ik ben blij dat ik niet in Slofstra schoenen sta. Ik heb hier het ambtenarenreglement en de pensioenwet. Houdt het nooit op. U moet toch weten wat u getekend hebt? Laat dat maar zien. Die artikelen hebben ze me niet voorgelezen... Als ze me die hadden voorgelezen, zou ik nooit getekend hebben. Er zijn geen anderen. Die zijn er dus wel. En nu wou ik dat je de zaak verder liet rusten. Wacht nu maar af wat het bestuur doet. Al dat wantrouwen schept maar onaangename verhoudingen. Ik wil er niet meer over horen. Uh, Maarten, heb jij een ogenblikje? Ja, natuurlijk. Je hebt zeker wel gehoord dat ze Teun willen herkeuren? Ja. Meneer De Gruyter en ik hebben een brief aan het bestuur opgesteld. Zou jij eens willen kijken of je het daarmee eens kunt zijn? Dat het bestuur wordt verzocht tijdstip van de herkeuring uit te stellen... tot de tijd voor vastgelegde uiterste termijn. Natuurlijk. Dus jij zou hem zo ook wel willen tekenen? Ja, waarom niet? Dan zal ik hem ook aan de anderen voorleggen.